Wees dan waakzaam. We gaan verder met deel 3. Ik heb gesproken over uh, het jubeljaar dat wel eens heel snel kan komen. Echt heel snel. Heel misschien volgend jaar, 2016. Persoonlijk geloof ik daar 99% in dat het jubeljaar volgend jaar wel eens zou kunnen beginnen. En dat betekent heel wat. Voor het jubeljaar, ik heb gesproken over de dag des heren, die komt daarvoor, ongeveer een jaar. Dat zou betekenen dat de dag des heren wel eens dit jaar zou kunnen beginnen, 2015. En dat is schrikken. Wat dan als de dag des heren begint? Wat gebeurt er dan? De Bijbel vertelt iets over een grote exodus. En ik heb net gehoord van Jeremia. We gaan niet meer spreken over de exodus die geweest is uit Egypte. Maar over een veel malen grotere exodus die gaat komen. Dat betekent dat we ons daarvoor moeten voorbereiden. We gaan de teksten lezen. Ik begin met... Mijn tekst En dat is openbaring 12. Daar ga ik nog even naar terug. Want Johannes zag een groot teken aan de hemel: een grote teken van de vrouw. Met de zon bekleed en de maan onder haar voeten. We weten nog wel. En hij kreeg drie visioenen. De eerste was dat de vrouw. Geboorte gaf aan een mannelijk kind. Nou, we weten allemaal dat dat verwijst naar Yeshua. De vrouw zelf is een beeld van de gemeente van Christus. De vrouw is Israël. En dan spreken we over het volledige heel Israël. Alle stammen. Niet alleen de, het huis Juda, maar ook het huis Evrim. Evrim, het huis Israël. En toen kreeg Johannes een tweede visioen over de vrouw. En zij vluchtte voor 1260 dagen... En als één dag is één jaar, voor 1260 jaar vluchten zij voor de tegenstander. En Johannes kreeg een derde keer een visioen over diezelfde vrouw, over Israël, over de gemeente, over het volk van Jaweh. En dan staat er in vers 14, en aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats... Waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd. Buiten het gezicht van de slang. En de slang speelde uit zijn bek water als een rivier. De vrouw achternaar om haar in de rivier te laten meesleuren. De vorige keer heb ik verteld dat een tijd, tijden en een halve tijd. Het Hebreeuwse woord is idan. Is geen jom, Dus je kunt het niet vergelijken met een dag. En we kunnen ook niet zeggen dat een tijd, tijden en een half tijd gelijk is aan bijvoorbeeld 3,5 jaar. We hebben hier te maken met een parabel, een gelijkenis. En als Yeshua spreekt over de eindtijd, dan spreekt hij altijd in parabelen. En dat moet u maar eens uit gaan zoeken als u de evangelie leest. Wat bedoelt Yeshua hier nou? Wat wilt u nu eigenlijk doorgeven? En dat doet hij, min of meer expres, opdat de wereld het niet begrijpt. Maar wij begrijpen het. En dit verwijst naar Daniel 9. En daar werd gesproken door de engel Gabriel. 70 is vastgesteld. 70 zevens zijn vast. En hij voorspelde de eerste komst van Yeshua. 70 sabbatjaren zijn vast... En we weten allemaal dat precies in het jaar dat Yeshua bekend werd gemaakt als de Messias, in 27 na Christus, dat hij de Yeshua was. Evenzo geldt, 70 zijn vastgesteld. En hierin kan je ook invullen 70 jubeljaren. En 70 jubeljaren zijn vast. En dan kom ik ergens uit in 2016. Dat het jubeljaar, het laatste jubeljaar, het zeventigste jubeljaar, ergens in 2016 valt, vanaf het voorjaar, vanaf Abib, tot Abib 2017. En ergens in die periode mogen we Yeshua terug verwachten. Dus ik weet niet of het aan het begin is of ergens in de zomer, maar het kan ook nog eens in het begin van 2017 zijn. Maar in het zeventigste jubeljaar, dat staat vast. De vrouw krijgt vleugels van een arend. En dat betekent dat er een bepaald moment komt dat Yahweh in zal grijpen. En wij krijgen vleugels, dat wil zeggen met een grote snelheid zullen wij naar onze plek gebracht worden buiten het gezicht van de slang. Dat is verwijzing naar de dag des heren. Dus wij worden beschermd in de dag des heren. Ik vermoed, ergens een jaar gaat duren. Ergens is er een bescherming voor het volk, voor Israël, voor heel Israël, zowel het huis Juda, als het huis Evrim. En ik vind het fantastisch dat Yahweh de, de woorden die hij vandaag geeft, aanvult. Dat staat in de parasha. Er is vanochtend, is dat ook gezegd, door de zangleidster. En we gaan ermee door. God geeft... Dezelfde woorden door. Is dat niet geweldig? We hebben een levende God. Daaraan kunt u zien dat, ja, wij, dat wij een levende God hebben. Nou, wat betekent het dat wij naar de woestijn gebracht zullen worden? En sommigen vragen, ja, hoe zit het dan met de oudere mensen die moeilijk zullen lopen? Nou, maak u geen zorgen, want... Vader Yahweh gebruikt zijn rechterhand. Zijn rechterarm. Wie is de rechterarm van Yahweh? Dat is Yeshua. Yahweh zal zijn kracht geven. Zijn glorie. Zijn heerlijkheid. Zijn aanwezigheid. Om ons op te tillen. Om ons kracht te geven. Om naar de woestijn. Dus u hoeft zich nergens zorgen over te maken. Over ik ben moeilijk te lopen. Of ik heb kleine kinderen. zuigelingen. Joel zegt. Komt allen tezamen. Vergader u zowel de ouderen, de oudsten, de oudere mensen, de gewone mensen, de kinderen en de zuigelingen. Roep een bijzondere samenkomst. En dat is deze dag. En die gaat bijna gelijk op met de dag des Heeren. En wij weten wanneer die dag zal zijn. Nou, waar hebben we het hier nou over? Waar spreekt Johannes over? Over. Een bepaalde Exodus, een vlucht naar de woestijn, naar onze plek. voor een bepaalde tijd. Daar gaan we het over hebben. En we noemen dat de Tweede Grote Exodus. in 46, vers 8, vers 10 is nog niet de eerste tekst, maar denk hieraan. Wees flink. Neem het weer ter harte, overtreders. En denk aan de dingen van vroeger. Ja? Denk aan. Exodus, aan het boek Exodus, denk aan de Tora, van oude tijden af dat ik Elohim ben en niemand anders. Ik ben Elohim en er is er geen als ik. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Dus als we openbaringen lezen, dan weten we hoe het zal gebeuren als wij Genesis... Exodus als wij het begin kennen. Van oudsher dingen die nog niet hebben plaatsgevonden. Dus ergens in de Bijbel, in de Torah staan bepaalde zaken die nog niet hebben plaatsgevonden. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal mijn welbehagen doen. Zo, dit is het woord van Yahweh, onze vader. Hij heeft een besluit genomen, heeft hij op laten schrijven in de Torah. En dat besluit staat vast, daar zal hij niet van afwijken. En wat er staat, dat gaat gebeuren. Nou gebeurt er ontzettend veel in deze wereld op dit moment. Maar wij kijken niet met onze ogen. We tasten niet af wat er ook gebeurt. Onze wandel is uit. Geloof. We geloven wat Yahweh geschreven heeft in zijn woord. Als u daarvan afwijkt, als u van die weg afwijkt, dan, weet, dan, dan staat u niet vast, dan wankelt u. Maar de rots is het woord en dat is in eerste instantie de Torah. Nou, waar staat dat Yahweh een tweede Exodus zal beginnen? De eerste. Die daar begon was Mozes. En we gaan een aantal profeten langs. Deuteronomium 30. Je uh, moet zich voorstellen dat daar een volk was. Niet meer de eerste generatie die uit Egypte kwam. Maar eigenlijk de tweede generatie. Onder leiding van Jozua en Caleb. Was daar een volk die op het punt stonden om het beloofde land in te gaan. Dat is de situatie waar Mozes nu spreekt en ik lees vanaf vers 1 het zal gebeuren wanneer al deze dingen welke dingen dat zijn de hoofdstukken daarvoor bijvoorbeeld de vloek en de zegen hoofdstuk 28 de zegen en de vervloeking die ik u heb voorgehouden over u komen dus het zal gebeuren dat is vanochtend ook gezegd dat dat gaat gebeuren dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volkeren waarheen Yahweh uw Elohim u verdreven heeft. Is dit gebeurd? Ja of nee? Ja. Het volk heeft gezonderd, heeft het verbond verbroken en na Salomo, de zoon van Salomo, Herabium, het volk is in tweeën gesplitst. Herabium kreeg het huis Juda, dat is de stam Juda. En daar kwamen een aantal levieten bij, want zij hadden het gebied van de tempel. Juda en, en Benjamin. En dat is het huis Juda. En Jerobium, dat was een evremiet, die kreeg de overige tien stammen. En die gingen in het noorden zitten van Israël. Zo het huis werd opgedeeld en later werd Israël... Onder leiding van Jerobium, Wordt ook in de Bijbel genoemd Evrim. Dus het, het volk Israël werd onder leiding gesteld door Jerobium. Een Evremiet. Die werd door de Assyriërs verspreid naar het noorden. En later tot het uiterste der aarde. En het huis Juda. Onder leiding van Herabium. De zoon van Salomo. Uh, later werden ze gedeporteerd. Naar uh, uh, Babylonië. En in 70 na Christus. door de Romeinen. ook in de wereld verdreven. Dus. wat Yahweh hier zegt. is letterlijk gebeurd. En u zult zich bekeren. tot de Here, tot Yahweh. U Elohim. en zijn stem gehoorzaam zijn. en uw kinderen. met heel uw hart. en met heel uw ziel. overeenkomstig. Alles wat ik u heden gebied. Is dit vervuld? Gedeeltelijk. Toen Yeshua kwam in 27 na Christus. Begon dit vers te vervullen. Zij die in aanraking kwamen met Yeshua. Twaalf apostelen en meer. Die bekeerden zich opnieuw tot Yahweh. En ze namen zijn zoon aan als de verlosser die het verbond herstelde en opnieuw sloten zij een verbond. Tot op de dag van vandaag. Zolang het dag is, kunnen wij hier aan deelnemen. Vers 2. Deze tekst is bezig aan het vervullen. Wij keren terug tot Yahweh en wij nemen zijn verbond aan. Dit is de tegenwoordige tijd waarin we nu leven. En dan zegt Mozes, of eigenlijk Jawheh zelf, vers 3. Dan zal Jawheh uw Elohim een ommekeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin Jawheh uw Elohim u verspreid had. Zo. So, het volk stond daar voor het beloofde land. En wat Mozes aan het volk gaf, is uitgekomen. Dat kunnen we gezien aan de geschiedenis. En dan zegt Mozes, dan komt er een moment dat u, en dan heeft hij het egen, tegen het volk Israël, alle twaalf stammen, niet alleen het huis Juda, die vandaag de dag in de staat Israël is, en misschien ook een aantal van het huis Israël, Efrim. Maar alle stammen, heel Israël, heel het volk, zal op het moment uit de uiterste der aarde terugkeren naar het beloofde land. En dat is vers 3, is dat vervuld? Ja of nee? Dat is niet vervuld, het is misschien gedeeltelijk vervuld, maar heel Israël bevindt zich nog niet in Israël. En dat bedoel ik het volk Israël. De gemeente van Christus. Sommigen zeggen dat is wel gaande. Dat is wel gebeurd, al in de tijden van Babylon is iedereen. Te... Dat kan helemaal niet, want wie bent u dan? Behoort u niet tot Israël? Bent u niet een van de tien verloren stammen? Ja, u weet het nog niet, ik weet het ook niet. Maar dat is nog geheim, want wij zullen straks van aangezicht tot aangezicht spreken zijn, en dan zal hij het wel zeggen. Maar wij behoren tot Israël. En ieder die Jezus heeft aangenomen als zijn persoonlijke verlosser en heiland, is naar de belofte erfgenaam. Gelaten 3, vers 29. Wij zijn een van de tien verloren stammen. Ook al bent u niet een van de tien verloren stammen, ook geen probleem, dan bent u gewoon een meeloper. Ezekiel zegt dat: hè? de metgezellen van het huis Juda en de metgezellen van het huis Efrim. Eén volk, één heer, één koninkrijk, één wet. Er bestaat niet zoiets van twee verschillende volken. Ik geloof helemaal niet in bedelingen leren of in scheidingsleer of twee volkeren leren. Lees ik nergens in de bij. Ja, er zijn nu twee volkeren: het huis Juda en het huis Ephraim, of het huis Israël. En die twee huizen komen hier tezamen. Dat is de profetie die Mozes zegt in Deuteronomium in de Torah. Lieve mensen, ik spreek over Torah-fundament. Dit is het fundament, de Torah-fundament. En ja, we hebben gesproken en zijn besluit staat vast. Hij wijkt hier niet van. Wat er ook gebeurt, dit gaat gebeuren. Dit is wat hij gezegd heeft en dit is ook wat hij herhaaldelijk zal spreken door de profeten. Al bevonden u verdrevenen zich aan het einde van de hemel, dus aan het uiterste van de aarde, waar dan ook. Toch zal Yahweh u, Elohim, u vandaar bijeenbrengen van u en u vandaar weghalen. Hij zal u hier vandaan weghalen en u zult meegaan, als u dat wilt, met de groep. En we zullen naar het beloofde land, het koninkrijk van God, gaan. En de Heer uw God zal u naar het land brengen van uw vaderen, en u zult het weer in bezit nemen... En hij zal u goed doen en u talrijk maken dan uw vaderen. Mozes spreekt hier tegen het volk Israël. Maar niet alleen tegen de tweede generatie die toen was. Als u even kijkt naar Deuteronomium 29 vers 15. Dan staat daar, als ik vanaf vers 12 lees, om het verbond van de Heer uw God en zijn vervloeking binnen te gaan, dat de Heer uw God heden met u sluit. Dus dat is het toenmalige volk, omdat hij u heden voor zichzelf tot een volk bevestigt. Dus als je een verbond sluit met vader ja, weer, behoor je tot het volk. Ik spreek vaak over een verbondsvolk. En hij voor u tot een God is, zoals hij tot u gesproken heeft en zo als hij u, uw vader, Abraham, Isaac en Jacob, opgesworen heeft. En niet alleen met u, niet alleen met het volk dat toen daar voor de grens stond van het beloofde land... onder leiding van Jozua en Caleb, niet alleen met u sluit ik dit verbond. Ziet u dat het verbond heel belangrijk is en deze vervloeking, maar met hem... Die hier heden bij ons staat voor het aangezicht van de Heere, ons God, en met hem die hier heden niet bij ons is. Wie is dat dan? Wie zijn dat? Dat bent u. Mozes spreekt hier rechtstreeks direct tegen u en mij. Waarom tegen u en mij en waarom niet tegen het andere volk een aantal jaren of honderden jaren terug? Nee, want we hebben het hier over hetgeen wat komt. De exodus. Terug naar het land. En we hebben het hier over de laatste, in de laatste dag. Voor de dag des heren. Voor het jubeljaar. Daar gaat het over. Dat is de context. Dus Mozes spreekt rechtstreeks tegen u. Het woordje hem, dat bent u. En het is vader Yahweh die u trekt. Mevrouw zei gisteren een tekst tegen mij. en het staat in Johannes 6, meen ik. En Yeshua zegt dat hij gekomen is. Ik ben het brood des levens enzovoort. En u kunt alleen maar tot mij komen. En ik kan u de weg wijzen, Tenzij de vader... U getrokken heeft. U bent door de Vader getrokken tot Yeshua. Dat is de Vader die het gedaan heeft. Hij komt zijn woord naar. De Vader heeft, u bent hier. U heeft een bevoorrechte positie dat u hier bent. Omdat de Vader u getrokken heeft. Vroeger heeft veel een evangelisatie gedaan. Ik ben deur aan deur geweest, een hele dorp. En niemand kwam tot geloof. En ik begreep dat niet. Moet ik toch het evangelie verkondigen. Toen ik ontdekte dat de vader de personen trok. En ik stond daar in het winkelcentrum. En ik zei, oké, okay, nou, hier sta ik hier. Zeg het maar, wat moet ik doen? En dan zegt de heer, die jongen, die op die fiets... Dat is het enige wat de heer zei. En ik achter de jongen, hallo stop. En de jongen die begon weg te fietsen, dus ik moest achter hem aan. Ik zei, hallo stop, want ik heb je wat te vertellen. Jezus houdt van je. Ja, toen zei ik nog, Jezus vandaag, Yeshua. Jezus houdt van je. En de jongen stond vanavond, was vanavond, die avond was hij in de gemeente. Waarom? Omdat de vader hem trok. De vader van, van vrienden van mijn zonen... Die was uh, ziek. Ja, leukemie geloof ik. En op een dag zei de vader, je moet naar Ronald toe. Ik zei, waar is Ronald? Ik heb hem al een tijd niet meer gezien. Ja, hij ligt in het ziekenhuis. Ja, waar ziekenhuis? In, in Leiden. Wij wonen zelf in Hoofddorp. En dus wij moesten, ik moest naar Leiden toe. Ja, ik moet naar Ronald toe. Ja, waarom? Ja, de heer zei het. Dus ik naar het ziekenhuis... En hij lag daar in bed, helemaal heel dik van de medicijnen. Hij zei, Ronald, wil je Yeshua aannemen als je verlosser? Toen zei hij, ja, bid mij, bid voor mij. Die avond nam hij Yeshua aan als zijn verlosser aan heiland. Waarom? Omdat de vader hem trok. Ja, natuurlijk hebben wij de opdracht gekregen om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Maar de vader trekt zijn volk terug. En zo heeft de vader u getrokken. Of u het beseft of niet, ik weet het niet. Maar dat is wat hij zegt. Dat is wat de vader heeft gezegd. En we gaan op een dag met z'n allen terug. Deuteronomie 19 vers 15. En hem, dat bent u. U bent het toekomstige generatie, de laatste vrouw uit openbaringen 12, vers 14. Die arensvleugels krijgt om naar de woestijn te gaan. We hebben het hier over een grote exodus. Oké, okay, als het fundament in de Torah staat, dan moet het op zijn minst door twee, drie andere profeten worden bevestigd. We gaan naar een van de grootste profeten, dat is Jesaja, hoofdstuk 11, vers 11. En het zal op die dag gebeuren. Ja, welke dag? Die dag waar we over gesproken hebben uit Joël 2. Die verschrikkelijke dag, de dag des Heren. Als die aanbreekt, dat Yahweh opnieuw voor de tweede keer met zijn hand de rest van zijn volk zal verwerven. Zoals er een eerste keer is geweest. En we weten allemaal wanneer de eerste keer is geweest. Dat is uit Egypte, zo zal Yahweh voor een tweede keer. Zo, er is een tweede exodus. Laat ik er meteen bij vertellen, er is geen derde keer. Die kom ik in de Bijbel niet tegen. Dus als u wacht op de derde exodus... Dan wacht u voor niks. Dan bent u te laat, want u heeft de tweede exodus gemist. En we gaan voor die tweede exodus. En die staat vlak voor de deur. Met zijn hand de rest van zijn volk. De rest van zijn volk. Het overige van haar nageslag, zegt Johannes. De rest, alles wat over is van het volk Israël zal hij verwerven, die overgebleven zijn in Assyrië en Egypte. En dan moet je, je voorstellen, toen dit geschreven was, was dat in die tijd. Hè? Uh, Amerika bestond nog niet en na een heleboel landen bestonden nog niet. Patros, Gush, Elam en Sineir, Hamat en op de eilanden in de zee. Dus Jesaja noemde dat maar bij elkaar... Alle eilanden in de zee. Nou, waar heeft hij het over? Hij heeft het over de hele wereld. Alle eilanden. Of je nou over Brazilië spreekt, Afrika of Noord-Amerika, Engeland. In principe zijn het allemaal eilanden. Hij zal een benier omhoog heffen onder de heidevolken. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. We spreken hier over heel Israël. Luister maar. En zij die vanuit Juda, dat is het huis Juda, overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Zo, hij spreekt over de verdrevenen van Israël, dat is het huis Evrim. En hij spreekt over Juda, dat is het huis Juda. Die komen bij elkaar. Dan zal de afgunst van Evrim verdwijnen... En wie juda in het nauw drijven zullen uitgeroeid worden. Dus de afgrond van het huis Ephraim zal verdwijnen. En zij die op dit moment tegen het huis juda zijn. Wat we nu eigenlijk zeggen Israël. Maar eigenlijk niet Israël is. Maar het huis juda in de staat Israël zitten. Iedereen die tegen het huis juda is. Die krijgt een probleem. Want die zullen uitgeroeid worden wanneer in de dag des heren Efrem zal niet langer jaloers zijn op juda bent u jaloers op het huis juda soms wel ja heerlijk warm daar hè? ja ik was het afgelopen jaar was ik in uh, meer van Galilea heerlijk daar we zullen niet meer jaloers zijn op juda want eens zullen wij daar ook zijn en Judah zal Evrim niet meer in het nauw drijven. We spreken over het huis Juda en Evrim. Als we nu bijvoorbeeld in Israël bevinden en u vraagt aan een Torah leerling. Of, een, of een, uh, iemand in ieder geval die gelovig is. Die de Torah doet. Waar zijn jullie broeders en zusters, En daarmee bedoel ik waar zijn de tien verloren stammen. Dan zegt die Judeër, ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee. Efrim is verspreid over de hele wereld. Zij weten het niet. Net zoals wij het ook niet weten. Maar Efrim komt vandaag op. En er begint een geboorte plaats te vinden. En die geboorte, het is zo wonderlijk dat een man baren zal. En er begint een volk geboren te worden. En dat volk is Efrim. Een nieuw volk. En Evrim en Juda zullen straks samen één zijn. De Judeërs die nu in Israël of die in de staat Israël zijn, die zullen ook Israël moeten verlaten. De staat Israël, dat land moeten zij verlaten. Want er gaat een groot probleem komen in het land, komende periode. Het is niet moeilijk te voorspellen, de Bijbel zegt dat. De gelovigen, zij die Yeshua hebben geaccepteerd, zullen het land moeten verlaten, tijdelijk en zij zullen ook aan de exodus mee moeten doen. Zoals wij dat ook. Op een gegeven moment zal Yahweh ons samenvoegen. In die tijd van grote benauwdheid. Wordt wel eens de benauwdheid van Jacob genoemd. Hè? En Jacob staat voor heel Israël. Alle stammen nog compleet. Oké, okay, ik ga verder. Jesaja heeft gesproken over een tweede exodus kunt verder bladeren, de volgende grote profeet, de, de, meestal worden de drie grote profeten genoemd, Jesaja, Jeremia en Ezekiel. Zo de volgende profeet in Jeremia, hoofdstuk 16, spreekt en bevestigt Mozes, en Jeremia bevestigt Jesaja. Vers 14. Daarom Zie, er komen dagen spreekt, Yahweh, dat er niet meer gezegd zal worden, zwaar Yahweh leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft. Daar zullen we niet meer over praten, wat dan wel, maar zwaar Yahweh leeft, die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit Welke landen? Hoeveel landen? Al de landen. Dus alle landen waarin hij hen heeft verdreven. Heeft, dat is wat voorzegd hè, in Deuteronomium. Waarin hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land. En dat ik hun vaderen gegeven had. Dat zijn de gelovigen... Die een verbond hebben met vader Yahweh. Op dit moment. Voordat die exodus begint. Worden wij verzegeld. Op ons voorhoofd. En in ons doen en laten. Onze handen. Als ik een brief heb. En die brief is zo belangrijk. Dan plaats ik hem in een envelop. En deze brief is voor de koning. En op die envelop... Doe ik wat hars en mijn zegelring zet ik erop en ik verzegel de brief. En dan gaat hij naar de kant. Wat is nu belangrijker? De zegel of de inhoud van de brief? Of de inhoud van de envelop? Wat is belangrijker? De boodschap. De inhoud is belangrijker dan de zegel. Zoals so, wij verzegeld worden door Yahweh in de eindtijd, met de zegel op ons voorhoofd... Dat is, wat is dan belangrijk? Dat is in ons denken. Dat is belangrijker dan de zegel op ons voorhoofd. Als de zegel op onze hand komt, wat is belangrijker? Dat is ons doen. We hebben met heel ons hart, met heel ons verstand, met onze kracht, hebben we God lief. Wij eren zijn naam. We maken geen gesneden beelden. We houden de Sabbat. Dat zit allemaal in onze denken... We moorden niet, we stelen niet, we verplegen geen overspel, we begeren niet wat onze naaste is en de laatste, we spreken geen leugen. Als dat in ons denken is, hebben we min of meer een verbond met Yahweh en dat wordt verzereld. De inhoud wordt verzegeld en daaraan kunt u zien of u een verbondsgelovige bent. Inhoud is belangrijker wat u doet. En hoe doen we dat? Dat is de vrucht van de Torah, door het te doen, door het in ons leven te brengen. De gerechtigheid van Yahweh is doen wat hij zegt in zijn woord, dat is gerechtigheid. En dat wordt verzegeld in deze dagen. Dus ik denk de meesten van u zijn al verzegeld. Dus de profetie in openbaringen, in de, voor, voordat het ergste komt, wij zijn al verzegeld. Ja, wat is verzegeld? De inhoud, in ons denken, het verbond, het doen en laten. Een heleboel denken, die, oh heb ik maar zo'n zegel. Ja, je, het heeft geen zin om je te verzegelen als de inhoud er niet is. Er is nergens zin voor. Dus de, het gaat om de inhoud. Dat is belangrijker dan het zegel. Yahweh brengt de verbondsgelovigen terug. In ieder die in Christus is, zijn naar de belofte erfgenamen. Jeremia 23, vers 3. Zo, Jeremia spreekt over een grote exodus. Ik echter zal het overblijfsel van mijn schapen bijeenbrengen uit... Waaruit? Uit al de landen waarin ik hen verdreven heb. Zo, so, Jeremia spreekt over het overblijfsel van mijn schapen. Dat zijn alle schapen die overgebleven zijn. Ja, klinkt logisch. Jesaja spreekt over de rest van mijn volk. En Johannes spreekt over het overige van haar nageslacht. Ze hebben het allemaal over dezelfde personen. De verbondsgeloven zijn die verbond hebben met werk. Waarin, waarin ik hen verdreven heb, ik zal hen terugbrengen naar de schaapskooien... en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. Ik zal over hen herders doen opstaan en die hen wijden zullen. Zij zullen niet bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden... Zo spreekt Yahweh. En dat gebeurt allemaal tijdens de dag des Heren. Zo, er, is een derde, er zijn veel meer profeten, maar ik, ik kies alleen uh, Jesaja, Jeremia en Ezekiel 20. Daniel heeft gesproken over de grote exodus. Joel spreekt over de grote exodus... En waar twee of drie spreken over hetzelfde, staat het woord vast. Ik weet niet of er onder u zijn die geloven in een opname. Ik geloof daar niet in. Ik kan dat nergens vinden in het woord van God. Er is helemaal geen opname. Er is zoveel verleiding vandaag de dag, zoveel misleiding, zoveel gelovigen die verkeerd zijn geleerd... Het doet mij heel zeer. U bent verantwoordelijk voor wat u leest en voor wat u gelooft. U bent u zelf verantwoordelijk voor. En de opdracht die God geeft vandaag de dag is dat u moet gaan voorbereiden op de komende Exodus. Ja, Winnand, als jij het nu helemaal verkeerd hebt, dat er helemaal geen Exodus komt dit jaar. Ja, zo so wat? Je kan beter voorbereid zijn... En dat er geen exodus komt, dan is er niets aan de hand. Dan dat u niet voorbereid bent als een van de vijf dwaze maagden. En dat er wel een exodus komt. Dan heb je een probleem. Want ik zeg al, er is geen derde exodus. Er is alleen een tweede exodus volgens Jesaja. En als je die mist, dan heb je je niet voorbereid. Dus het gaat om de voorbereiding van de tweede komende grotere exodus. Daar gaat het om, vandaag de dag. Dat is zowel geestelijk, hè, zodat ook dat verzegeld is, maar het is ook praktisch. Laten we eerst luisteren wat Ezekiel zegt in vers 33, Ezekiel 20. Zowaar ik leef, spreekt de Heer... Voorwaar met sterke hand, met uitgestrekte arm, Yeshua is erbij betrokken. En met uitgestoorte grimmigheid zal ik over u regeren. En de grimmigheid verwijst naar de dag des heren. Die verschrikkelijke dag. Dus het lijkt erop of de exodus gelijk opgaat met de dag des heren. Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent. Met sterke hand, Yeshua is erbij betrokken, met uitgestrekte arm en met uitgestrekte grimmigheid. Dus de grotere exodus valt kennelijk samen met de dag des heeren. En als we weten dat de dag des Heren voor de deur staat, misschien wel dit jaar... Dan begint ook de grote exodus. Vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken. Zo, waar is de woestijn van de volken? Yeshua zegt in Matthäus 25, als u tegen u gezegd wordt, hij is hier in de woestijn, ga er niet naartoe. Dat is wat Yeshua zegt. Hij is hier in de binnenkamer, dat wil zeggen in, in de kelder, in de voorraadkamer. Ergens in een bunker, ergens onder de grond. Ga er niet heen. Daar moet je niet zijn. Waar moet je dan wel zijn? Daar in de woestijn van de volken. Zo, waar is de woestijn van de volken? Dat is hier. Dus over wereldwijd is dat. Dat is daar waar het dode lichaam is, zegt Joshua. Want waar het dode lichaam is, daar verzamelden arenden. En wie hebben arensvleugels gekregen? Op dat moment: wij. Dus wij krijgen arensvleugels. Ja, het is echt fout vertaald. Ik heb dat echt nagekeken in Matthäus 25. De gieren, wat moeten gieren? In de grondtekst staat daar arenden. En ze, ik weet niet waarom ze dat met gieren vertaald hebben. Maar het zijn de aaren waar het dode lichaam, waar is het dode lichaam? Dat is in de volken. En ieder die Jaweh niet kent en ieder die Yeshua niet geaccepteerd heeft, is volgens Romeinen 8 in principe dood. Is niet wedergeboren. Zo, de dode lichaam bevindt zich over de wereld. en wij zullen door Aarends ergens gebracht worden. Ik denk niet in de steden, ik denk niet bij de bevolking, want arenden heeft niks met dood te maken. Een arend eet levend voedsel. Ergens zullen we in deze wereld zijn en dat wordt genoemd de woestijn. En waar we zijn, ik weet het niet, dat ligt aan Yahweh. Maar hij zal ons brengen met vleugels ergens. Waarom? Om ons te beschermen tegen de dag des heren. Want wij zijn niet voor de toren. Wij worden ergens gebracht op deze aardbol. En overal bevinden zich groepjes die gebracht zijn bij elkaar. En laten we zeggen dat dat een jaar duurt. En uiteindelijk komen die groepjes steeds groter en komen bij elkaar. Totdat we met z'n allen het beloofde land, het Koninkrijk van God, binnengaan. In. Die Exodus is er een gesprek van aangezicht tot aangezicht. En hij zal een rechtspraak met u voeren. Net zoals in de eerste Exodus. Daarom is het ook heel van belang om het boek Exodus goed te gaan bestuderen. Want alles wat daarin voorkomt zal zich herhalen. Er is niets nieuws onder de zon, zegt Salomo. En Paulus zegt, het is als voor ons als een voorbeeld voor hen die in de eindtijd zijn. Vers 36, zoals ik met uw vader in de woestijn en in het land Egypte een rechtspraak gevoerd heb, zo zal ik een rechtspraak met u voeren, spreekt er weer overeenkomstig het rechtboek. Ik zal u onder de herdenstok doen doorgaan en u brengen in het band van het verbond. Dat is het nieuwe verbond volgens Jeremia 31 vers 31. De Torah zal in ons hart gelegd worden. Onze hart zal gesneden worden. En wij hoeven elkaar niet meer te leren. Want het is Yahweh zelf die ons leert in ons hart. De Torah zal in ons hart zijn. Ik zal van u uitzuiveren. Dus wat je leest in Exodus, er zijn altijd nog wel problemen. Ook dan, in de komende Exodus, ik zal er van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn. Dus ze gaan gewoon mee met de Exodus, helemaal geen punt. Maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dit is de scheiding tussen de schapen en de bokken. Er zal altijd nog wel problemen zijn van we zijn nu eenmaal opgegroeid met democratie, van uh, we willen samen stemmen. Wie steekt de hand op? De meeste gelden. Dat werkt niet meer. We kennen alleen één machthebber en het vader ja, weer. Wat hij zegt, zo zal het zijn. En daaraan heb je je te confirmeren, dat geldt ook voor mij. En dat is het verbond, dat is de relatie die we hebben met hem. En zo zullen we gaan leven. Want anders is er altijd een opstand, anders is er altijd rebellie. En dan kunnen we weer helemaal van vooraf aan beginnen. En om dat te voorkomen, is dat de re rebellerende gelovigen ja, gewoon niet in het land komen. Zo simpel is dat. Ja, het staat er. Oké, okay. we gaan dus naar de woestijn van de volken. En wanneer dat zal zijn... Dat zou best eens kunnen zijn dat het dit jaar gebeurt. Het punt is, is dat u verantwoordelijkheid moet nemen en daarvoor moet voorbereiden. Tenminste als u mee wilt. En ik neem aan dat u mee wilt en naar het beloofde land en naar het koninkrijk Want daar is het om te doen. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Er komt een dag en die dag breekt heel snel aan. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat dat heel snel gaat gebeuren. Amen.